Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De grootste strafzaak ooit in Nederland gaat nu echt van start. Het is een megazaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Ze worden verdacht van zes moorden en meerdere pogingen tot moord. Vandaag mogen de verdachten reageren op de beschuldigingen, maar volgens slaggever Liedwien Gevers is het onwaarschijnlijk dat Taghi veel gaat loslaten. Want eerder al zijn er delen van zijn verhoor uitgelekt en daaruit bleek dat hij helemaal geen vertrouwen heeft in dit proces. Hij gaat er al vanuit dat hij levenslang krijgt. Hij noemt het een mediacircus, een schijnproces. Hij vindt het zonde van de tijd en van het geld dat kan beter besteed worden aan de zorg of aan de politie, zou hij hebben gezegd. De zaak kan jaren gaan. Duren. we hebben nog geen idee hoe lang precies. Universiteiten vinden dat studenten veilig één dag per week in de collegebanken kunnen zitten. Het kabinet gaat de voorlopig niet versoepelen en daarom moeten de studenten in hun kamer de laptop blijven openklappen voor colleges. Universiteiten maken zich zorgen, want veel studenten zijn eenzaam en vinden het moeilijk om gemotiveerd te blijven. Het Britse Koningshuis gaat aan de slag met diversiteit, melden Britse media. In een groot televisieinterview met Oprah Winfrey zei prins Harry laatst dat racisme een belangrijke factor was om weg te gaan uit het paleis en naar Amerika te verkassen. Dan zeggen Britse kranten dat Buckingham Palace al langer met een diversiteitsplan bezig is. Ja, rokers zijn in de tweede lockdown meer gaan paffen. ...komt onder meer doordat we veel thuis zitten... ...vertelt deze onderzoeker van Trimbos. Mensen zitten meer thuis bij elkaar op de lip. Kinderen en partners lopen soms in de weg. En het kan natuurlijk ook zijn als je alleen woont... ...dat die muren steeds meer op je afkomen. Ook worden er meer peuken opgestoken vanwege stress. In de eerste lockdown werd er vooral gerookt uit verveling. Het totale aantal rokers is wel wat gedaald. Bijvoorbeeld vanwege stoptober. En doordat supermarkten en tankstations... ...geen sigaretten meer in het zicht hebben liggen. En ook door de hogere prijs van een pakje peuk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 Sends the kids to school, sees them up where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of wait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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij Goedemorgen Zandvoort. We zijn weer in de lucht en we hebben geluisterd naar Madness met Our House. Het programma vandaag uh, wordt geheel verzorgd door Gert van Kuik, die de eindredactie doet. De techniek en de muziek die is gedaan door Jelma Koper. En u hoort het stemgeluid van mijzelf, Roy Donger. Als het goed is en van de telefoon, Toosbergen. In het kader van yeah. Hoe is het nu met Hoe is het nu yeah, met Toosbergen?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 Ja. En dat uh, en da, ja dat met al de maatregelen die, uh, die daarbij komen kijken, van uh, dat je dat mensen zich moeten, uh, nou ja, getest, dat is dan nog geen uh, verplichting volgens mij. Nee, maar niet. in ieder geval dat ze wel uh, dat je die afstand moet houden en dat ze niet naar toilet kunnen en dat ze geen kopje koffie kunnen krijgen. Dat, dat zijn allemaal voor, voor ons zaken waarvan we zeggen, ja, dan kunnen wij ook niet uh, die gastvrijheid bieden. Die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 Maar het bestuur bestaat uit jullie tweeën. Ja, ja, Peter Tromp ja. en ik. Uh, <laughs> ja, dat is... Uh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 subsidieaanvragen moet je doen. Uh, je gaat een jaarkalender maken. Je gaat, uh, de, bij iedere maand moet er een poster komen. Er moet een persbericht komen. Uh, nou ja, noem maar op. De, voor de, in de kerk moet je... De, je houdt contact met degene die, uh, die de uitvoering verzorgen. Ja. Dus ja, ik kan het niet zo in uren zeggen... maar. Uh,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 ik heb een volkstuin in Amsterdam... waar ik ontzettend veel van geniet. En, uh, maar dat is ook heel veel <laughs> werk. Dus, uh, ik, ik, ik zal geen duimen draaien, nee. Dat, uh, en de graniums die heb ik uh, in mijn tuin staan. En daar zit ik niet achter. Oké, okay, gelukkig. Dus. Dat geeft in ieder geval nog aan hoe dynamisch en actief je nog bent. En wat, wat voor uh, persoonlijkheid zou zo'n nieuw bestuurslid moeten hebben? Misschien is dat dan wel leuk om over te praten. Uh, ja, nou... ik. Denk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 ja, even, het geluid van ja. de live muziek is toch altijd anders dan wanneer je met de mooiste installatie het technisch beluistert? Ja, en als, jij er, als je er midden in zit en. Uh, nou, dat, dat, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Oké. Okay.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 nou, en dan kun makkelijk. je de podcast kun je beluisteren als je uh, nog even een slash podcast achterzet. Oké, okay. maar als je naar www.haarlem.nl gaat, uh, of www.theater-haarlem.nl uh, www ja. en op onze homepage staat dan, dan meteen de banner naar de podcast. Kijk, dat is dus makkelijk. je ja. vindt het vanzelf. Ja. Dus de makkelijker het is, des te eerder mensen er naar luisteren.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 Nou, ik ben heel erg uh, geïnteresseerd om dit te beluisteren. Ik ga zelf ook een keertje luisteren. Dan kan ik er misschien de volgende Film. uitzending nog eens, uh, nog eens wat over vertellen. Um, maar wat voor onderwerpen komen er uh, aan bod in de podcast? Uh, die, die er zijn, maar ook misschien anderen die nog komen. Ja, nou, dat ligt natuurlijk heel erg aan uh, de gast die er is. We zijn begonnen, we, de aftrap was Bart Sneeman... en hij is artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble...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 Deels ook wel op een stoel. Ja. Oké, okay. nou, ja. daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Daar moeten we nog een andere uitzending over hebben als het uh, weer op het programma mag staan. En ik ja. zie uh, op jullie site ook dat grabaretje uh, uh, Freek de Jonger en uh, de, uh, de danseres uh, Bonnie Doets uh, van Scapino uh, komen. Ja, klopt. We hebben de aflevering met uh, Freek de Jonge, hebben we net opgenomen uh, donderdag. Ja. Uh, die heeft toevallig ook bij ons in de Schouwburg zijn uh, zesde.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 Nee, ja, jammer hè? Maar goed, ja. uiteindelijk komt het al, komen ze allemaal. Kijk, nu kunnen ze er alleen over praten. Maar als we zo meteen weer los mogen, dan kan iedereen ze weer komen bezoeken. Ja, Bonnie Doets is natuurlijk al sinds jaar en dag uh, sterdanseres om het zomaar te zeggen, bij Scapino Ballet Rotterdam. Ja.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 Hartstikke leuk. Nou, bedankt voor uh, al deze informatie. Uh, ik hoop dat heel veel mensen gaan uh, luisteren naar de podcast. Ja, ik ook. En heel bedankt veel succes. Bedankt dat ik hier Golden zijn. Ja, dankjewel. Fijne dag. Dag. I I'd leave it all My acres of land, but I've achieved It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you ooh, oh, you Oh, I'd leave it all for you, oh, you Oh, I'd leave it all And give me one good reason why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 I'm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 Dus uh, uh, ja, het is. Ik moet ermee leven. Ach, dat geeft helemaal niets. Ik heet Roy dongen en er zijn bijna geen mensen die dat niet van dongen van maken. En dan kun je me ook nooit meer terugvinden als je me gaat zoeken. Dus. Ja, precies, precies. Zo zie je maar zien. Simpel kan moeilijk zijn en moeilijk kan uh, misschien nog wel. Wat ja, dus laten we het maar gewoon houden op Marcel. Marcel, oké, okay, fijn. Ja. Nou, uh, fijn dat je er bent, uh, Marcel. Uh, en ten eerste, gefeliciteerd met jouw benoeming tot de nieuwe directeur van het HDMZ-museum. Ja, dankjewel. Uh, en dan, dan heb je alweer twee directeurstitels op je naam staan op dit moment. <laughs> ja, dat klopt. Ja, maar uh, dat is... Uh, de term directeur, dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar goed, ik, uh, ik wil gewoon werken en leuke dingen doen. Ja. Maar de directeur die geeft de directieven, die stuurt aan, toch? Dat is het eigenlijk. En werkt verder wel ja. vaak gewoon mee. Ja, precies. Ja. Vertel, uh, wat zijn jouw uh, uh, plannen en ideeën... die uh, zijn natuurlijk net vers benoemd... maar er is vast al een proces aan vooraf gegaan... voor het museum de komende tijd?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 En jij beleefd het. Dit is het ritme van Zandvoort. Out on the wide, misty moors we roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hard to greedy.